5 uur. NPO Radio 1. Met Robert Meder. En Henry Schut. Het kan nog alle kanten op. Nederlands succes bij Gent Wilvergum. Nederlands succes bij het handballen. En Nederlands succes bij de MXGP. U gaat het horen zometeen in het dus volgende uur van NOS Langs de Lijn. Nu eerst. Het NOS-journal met Lieslot Thomas. Aanhangers van de Catalaanse separatistenleider Puigdemont hebben voor vanavond demonstraties aangekondigd. Ze zijn woedend over zijn arrestatie vanmorgen aan de Deens-Duitse grens. De aanhangers willen demonstreren in steden waar ook Spaanse vertegenwoordigers zitten... en ze overwegen ook de wegen rond die steden te blokkeren. Poets leeft in ballingschap in België. Hij had een lezing gehouden in Finland en was op de weg terug naar België... toen hij werd aangehouden. Sinds vrijdag liep er weer een arrestatiebevel tegen hem. Spanje wil Poets berechten vanwege rebellie, opruiing... en misbruik van gemeenschapsgeld.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 Bovendien is de ingreep geen wondermiddel. Om af te vallen moeten mensen hun eetgewoontes aanpassen. Bij een brand in een winkelcentrum in Siberië... zijn zeker vier kinderen omgekomen. Ze zijn vermoedelijk gestikt door de rook. Een onbekend aantal mensen raakten gewond. Sommigen sprongen uit het gebouw om zichzelf te redden. Het vuur ontstond op de vierde etage van het gebouw... met daar onder meer een speelhal en een bioscoop. De oorzaak van de brand in Siberië is niet bekend. Het gloednieuwe kruifkoort in de Brusselse gemeente Molenbeek... is twee dagen na opening al vernield. Vandalen sloegen vrijdagnacht de ruiten in van de opslagplaats. Ze gooiden het glas op het kunstgrasveld... en dat ze vervolgens in brand probeerden te steken. Jongeren die gisteren wilden voetballen op het kruifkoord... ontdekten de vernielingen. Buurtbewoners hebben de rommel opgeruimd. Molenbeek is vaak in verband gebracht met moslimextremisme en aanslagen. Duitse gemeenten die gebukt gaan onder de opvang van grote aantallen asielzoekers... moeten een migrantenstop kunnen invoeren, zegt de Duitse Vereniging van Gemeenten. Een aantal kleinere en middelgrote steden hebben al gezegd... dat ze niet meer asielzoekers kunnen opvangen... en de vereniging vindt dat meer steden dat moeten kunnen doen. Overbelaste gemeenten hebben onder meer problemen bij de kinderopvang... de verdeling van woonruimte- en taalkursussen. Sommige Duitse gemeenten hebben grote aantallen asielzoekers toegewezen gekregen... terwijl andere nauwelijks migranten hoeven op te vangen. De Duitse bond van gemeenten vindt dat de deelstaten erop moeten toezien... dat de asielzoekers gelijkmatiger over de gemeente worden verdeeld. Het weer vanavond vooral in het zuidoosten bewolkt met kans op motregen, vanuit het noorden opklaringen, vannacht in het noorden lichte vorst en kans op mist... morgen eerst droog, later wisselen zon en stapelwolken elkaar af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 Topmerk CV-ketel vanaf 1074 euro. Kijk op veenstra.com. We gaan naar Oranje Eindhoven naar Nederland tegen Hongarije het schuut te maken. Nederland staat achter 14-16. Even een fase waarin Nederland maar moeilijk druk kan zetten op de defensie. Ja, nu wordt er wel gescoord en dat is lekker voor Nederland. Het is een goal van Snelder, maar even daarvoor. Van Abbing was het een goal. Maar even daarvoor was er een fase waarin Hongarije zelfs in ondertal wist te scoren. En dat betekent dus dat de voorstroom opriep tot twee punten, maar dan. ...is het Nederland dat toch vertoeslaat. Louis Obing, de rondbouw speelster met de goal. De Mars is weer één, nog wel in het voordeel van Hongarije. Maar Nederland moet echt aan de bak in al aanvallend opzicht. Dat is de conclusie van de eerste tien minuten in de tweede helft. De slotfase van Gent-Welveren. Wat zijn de verschillen en hoe lang moeten ze nog? Gio. Oei, dat is jammer. Ik zie net Danny van Poppel lossen uit het eerste achtervolgende peloton. Het peloton dus met alle grote namen daarin die nog steeds... Uh, ja, Even kijken, 29 seconden voorsprong hebben op een tweede groep... waarin dus ook nog een aantal snelle mannen zitten. Maar het is jammer dat Van Poppel, die een goede indruk maakte... die als enige uh, renner van Lotto Jumbo in die eerste groep zat... dat hij nu gewoon op het vlakke gelost wordt. Hij komt dus net tekort in deze finale. We hebben een aantal hele snelle mannen daarbij in die eerste groep. Greg van Avermaat, Sagan zit erbij, Viviani, Neemmaar. We hebben Matthews erbij zitten. Dat zijn de mannen die het daar vooraan moeten gaan maken. De volleybaltoppen tussen Sneek en Sliedrecht... vooralsnog in evenwicht allemaal man de Ja, een opmerkelijke derde set... waarin Sneek in eerste instantie doordendde... en met 7-0 begon. Stond ook nog even 13-4 voor Sneek... maar Sliedrecht nu weer helemaal terug in set 3... want Sneek staat nog wel voor, maar nog maar met 15 tegen 12. En Sebastian Timmerman gaat kijken naar de twee... of kijk misschien al. Uh, ik dacht 10 over 5 dat ze gingen beginnen. Tweede manch in Valencia. Jeffrey Hellings bij de MXGP. Hij staat klaar achter het starttekst. Ze zijn nog niet vertrokken. Gaat over ruim drie minuten gebeuren. Die eerste vijf manches van dit seizoen waren een two-man show. Of Herlings won, of Antonio Cairoli. Die Italiaan won een paar uur geleden. De eerste manche in Catalonië. Dus kijken of Herlings nu in ieder geval beter start. Dat zou wel heel wat zijn. Afgelopen donderdag wonnen de handbalvrouwen Nipt met 19-18 in Hongarije. Jij noemde die wedstrijd eerder klein moeizaam. Uh, ja. Nu, is dat ook moeizaam of is Hongarije gewoon goed? Nou, je zou kunnen zeggen uh, Nederland is de favoriet. Dus doet Hongarije het automatisch goed. Maar als je kijkt ook naar de tijd. We zijn inmiddels uh, 12,5 minuten bezig. In de tweede helft. Nederland heeft in die 12,5 minuut vier keer gescoord. En dat is voor een land van de statuur als Nederland. Tegenwoordig als ja, handballand. toch echt veel te weinig. En Nederland komt nu ook nog eens opnieuw op achterstand. Het stond 16-16. Nadat Abbing zo even de gelijkmaker maakte. En was het weer Hongarije dat toesloeg. Met zo'n snelle aanval. Het is een probleem. Het, het opbouwen van de druk op de Hongarije, Hongaarse defensie. Dat gaat er mis. En dat Thompson kijkt ook bezorgd. Want Nederland moet vaker gaan scoren. Moet sneller die bal rondspelen. In de omschakeling zit het allemaal. Goed. Hebben we ook een paar belangrijke en mooie doelpunten gezien van Nederland. Maar nu, zoals nu, als Nederland balbezit heeft. en al die omschakeling en dan kansen creëren. dat gebeurt toch veel te weinig voor Nederland. Nu gaat Nederland het wel weer proberen met Laura van der Heijden. Maar dan komt er een tegenaanval van Hongarije. en wordt het weer even oppassen geblazen. Wedstrijd, en dat is ook wel eens een aardig detail. staat onder leiding van Charlotte en Julie Bonaventure uit Frankrijk. En dat is een tweeling. Een, een eeneiige tweeling. En die doet het best goed in deze wedstrijd. Ervaren scheidsrechters bijna zijn 37 jaar. Oud. vanzelfsprekend uh, hebben ze dezelfde leeftijd als het een tweeling is. En uh, zij uh, doen het uitstekend in deze wedstrijd, hebben de touwtjes goed in handen. En Hongarije dat opnieuw met een aanval komt via de rechteropbouw, via de rechterhoek. En dan is het weer een kwestie van vrijspelen, Gabriela Toot. En dan moet de bal uiteindelijk richting een vrijstaande speelster of een speelster die hem kan oppikken op de rand van de cirkel. En dat gebeurt dan ook, maar dit keer wordt er niet gescoord. En dat uh, ja, is dan een mooi voordeeltje voor Nederland. De Hongaarse met de duim omhoog, want het was de bal die werd opgepikt op de cirkel was er ook nog een overdeel. Training van Nederland. En zo zijn we 14 minuten onderweg in de tweede helft. 14 minuten en 6 seconden om precies te zijn. Is het wachten op een Hongaarse vrije worp. en staat Hongarije op een nipte voorsprong. 16-17. Kortom, Nederland ja, blijf het zeggen, moet aan de bak in Eindhoven. Eerder vanmiddag, Jeffrey Erlings een slechte start. Vierde weg geloof ik. Ik ben benieuwd of dat nu wat beter gaat bij die tweede, Sebastiaan. Hij staat als vijfde rijder vanaf de binnenzijde gezien. Jeffrey Herlings, zijn motor goed te herkennen. De oranje motor met de rode nummerplaat en dan met witte cijfers 84 erop. Hij en als enige een rode achtergrond achter die cijfers... omdat hij de leider is in de stand om de wereldtitel. Drie punten voor Antonio Cairoli. Het bord gaat omhoog van een van de grid girls Die zijn nog wel actief in de motocrosserij. 15 staat erop. Ze zitten dus in de laatste 15 seconden voor de start. Drie punten tussen Herlings en Cairoli. Dus de laatste 5 seconden... gaat die start in Catalonië. Nu beter in het rode zand... Uh, dan een paar uur geleden. Nee, weer niet. Hij raakt de achterkant van de motor... van Cairoli en stuurt dan zo rond plek 10... die eerste bocht in. En het is uh, Antonio Cairoli... winnaar van de eerste march met de knalgele helm als altijd... Die de de Kopstart pakt voor Tim Geister. Als ik het goed heb. En Paulin in derde positie. En dan zit Glen Koldenhoff er dit keer goed bij. Koldenhoff in de eerste markt slechts elfde. Rijdt nu rond plek vijf. En daarachter, rond plaats zes, zeven, zit al Jeffrey Herlings. Dus even goed tellen: vierde, vijfde, zesde. Rijdt Herlings op dit moment. Zit achter Ferverus. Springt op dit moment uh, Glen Koldenhoff voorbij. Hij wil zo snel mogelijk naar voren. Wil zo snel mogelijk naar het achterwiel toe van K maar volgens mij gaat hij daar onderuit, Jeffrey Herlings, aan de binnenzijde. Ja, dat is Herlings geweest, want de 2,59 van Koldenos, zijn teamgenoot, rijdt daar nog wel. Dus Herlings, matig vertrokken, daarna goed meteen naar voren gestuurd... maar gaat onderuit aan de binnenzijde van een bocht naar rechts. En dan duurt het lang voordat hij de motor weer in de goede richting heeft gezet. Want die motor stond tegen de rijrichting in. En dan moet Jeffrey Herlings vanuit het achterveld andermaal naar voren gaan knokken in de ruim 28. 20 minuten en twee ronden die we nog hebben in deze tweede mars. Caroli op kop, Koldenhoff is de nummer 5. en Jeffrey Herlings, ja, die moeten we dus op dit moment verder naar achteren zoeken... omdat hij dus onderuit ging in de eerste ronde van deze tweede mars. De ontknoping in Gent-Wevelgem is nog een kilometer of 15 bij ons vandaan. Gio. Gaat hard nu, terwijl daar in die kopgroep nog steeds die twee mannen zitten van Roompot. Het is ongelooflijk knap, Brian van Goetem, die daar gewoon meedraait. Daar rijdt hij voor Arnaud Demar, de Franse kampioen. De verschrikkelijk snelle sprinter. En die mannen draaien dus gewoon mee in dat pelotonnetje. Dat eerste pelotonnetje dat 48 seconden voorsprong heeft op de eerste achtervolgers. En daar zagen we zojuist onder andere Christophe. Die zagen we daar proberen het gat dicht te rijden, maar hij had niet veel steun. Alleen Mikel Valgren had die bij zich. En nog een ploegmaat van Valgren bij Astana die daar mee reed. Maar de rest, ja, die laat het eigenlijk een beetje afweten. Die rijden op 48 seconden. En ik kijk nog steeds naar die groep van een mannetje of 30 daar vooraan. Met vooral een heel sterk blok van quickstep. Met Philippe Gilbert, met Lampard, Skibar en Viviani. Viviani die het hier dan zou moeten afmaken als het op een massasprint aankomt. Maar dan heeft hij wel te maken met Demar, met Modelo, met Trentin, met Mesgetch, met Matthews. Dat zijn toch snelle mannen. En dat Natuurlijk ook met Sagan en Van Avermaat. Het kan nog alle kanten op de kannen gedemarreerd worden. Wout van Aert zit er ook nog steeds bij. Ongelooflijk knap hoe hij die overstap heeft gemaakt van het veldrijden nadat hij wereldkampioen werd. Na de serieuze werk bij de profs. En daar is een uh, Mets die dan uh, de kop overneemt. En zo draait dat geweldig goed rond daar vooraan. Die mannen die verstaan elkaar. Ja en daarachter zie je nog steeds Christophe die met de moed der wanhoop probeert het gat dicht te krijgen. Maar vlak daarachter zit nog steeds dat tweede pelotonnetje met de geklopte. Met onder andere Nicky die de benen stilhoudt. Die natuurlijk zijn uh, vlucht van zijn ploeggenoten probeert te beschermen bij Quickstep. Gilbert, Lamparts, Tibar en Viviani. Dit is het spel dat op dit moment gespeeld wordt. Geen Nederlanders aan het front. Dat is jammer, maar aan de andere kant wel een hele mooie koers met nog 13 kilometer te gaan.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 En wat is het heerlijk spannend bij Nederland tegen Hongarije, Krijn? Ja, niet normaal. 19-19 wordt het. Nederland scoort weer en weer is het Abbing. Het is tijd voor Nederland om even alles schroom van zich af te gooien. Twee goals van Abbing. In de slotfase Nieke Groot, oh, alhoewel slotfase, we hebben nog een minuut of elf te gaan. Maar in die fase rondom de time-out die geweest is inmiddels voor Nederland Nieke Groot. Mooie individuele actie, zij maakte de 17-18, daarna kwam er een time-out. Met het 18-18, Lois Abbing met een ja, snoeiharde worp, onhoudbaar voor Eva Kies. En Abing die dat geweldig deed. En daarna was er een time-out. En daar uh, vervolgens uh, een goal van Hongarije. Het is zo'n fantastische aanval met uh, Pugala. die om dat mis te maken. En daarna was het weer Abing. En dus 19-19. Abing is nu lekker bezig. Ook is het groot. Die uh, fantastisch scoorde zo even. Met een mooie passeerbeweging uh, voor de goal kwam. En zo ja, is het om en om nog steeds. Nederland twee goals op rij. En dan is het hup, Hongarije weer met een goaltje. En zo blijft het eh, bijna onwerkelijk spannend zou je zeggen. Nederland als favoriet in deze wedstrijd. De Franse scheidsrechter wordt even in beeld gebracht. Want wat gebeurt er op de rand van de cirkel als Hongarije probeert in balbezit te komen? Is er een overtreding of niet? Het lijkt een Hongaarse die zelf valt. Het is eh, Victoria Lukas. En dan gaat uiteindelijk wel eh, de vrije worp richting Hongarije. 19-19, nog iets minder dan 10 minuten te gaan. De spanning begint toe te nemen bij... De 6000 toeschouwers die achter de ploeg gaan staan. Ergens in het stadion: een klein plukje Hongaren, maar verder natuurlijk heel veel Nederlanders. En dan komt er weer zo'n goede aanval van Hongarije. Met Hongarije, met Laura Sabo. Die in de eerste ontmoeting niet wist te scoren. Maar nu wel Hongarije op voorsprong zet. 19-20 staat het. En Oranje gaat het weer proberen. Om op gelijke hoogte te komen. En dan doordrukken. Dat is schoon van je afgooien. Dat is wat de ploeg van Helle Thompson moet doen. Voorlopig is er de achterstand voor Nederland. Maar die is nog te overzien. 19-20. Wat gebeurt er in die andere zaal? In Sneek bij het volleybal, Arman. Dat is een hele gekke derde set. Die zit er inmiddels op en die is verrassend genoeg naar Sliedrecht gegaan. Dat nu in de wedstrijd met 2 tegen 1 leidt Verrassend omdat Sneek begon met een 7-0. Voorsprong maar liefst. En ook op een gegeven moment met 13-4 voorstop, 9 punten verschil maar liefst. Maar Sliedrecht op een gegeven moment toch heeft de wedstrijd naar zich toe getrokken. Het werd 18-18 en voor het eerste voorsprong gekomen op 19-18. En toen ook weggelopen van Sneek. Die geen antwoord meer had op het spel van Sliedrecht. Derde set met 25-22 gaat naar de koploper. Die dus in de wedstrijd nu ook leidt met 2 tegen 1. Ze kunnen het afmaken in de vierde set. Maar dit is zo'n vreemde wedstrijd die alle kanten op stuit het eigenlijk. Dat ik daar nog geen geld op durf te zetten. Goed en dan de absolute slotfase van Gent Wevergem. Geo, het is stoempen, Harken, aanhaken of afhaken. Zeker. En ik ben zojuist eventjes hier naar de wc hiernaast gerend... om even mijn mond te spoelen met groene zeep. Want ik zijn natuurlijk geen Nederlanders aan het front. Nou, we hebben er twee hoor. Twee oranje mannen van Rompot. Ik, ik had ze even over het hoofd gezien. De twee mannen die de vlucht van iets van 180 kilometer hebben overleefd. En nu gewoon vol meedraaien in die eerste groep. Met al die grote namen daarbij. En echt een geweldige koers rijden. Ik denk dat ze niet rijden voor de overwinning. Zo nuchter zijn ze ook wel. Maar ze willen gewoon in die eerste groep gaan vinden. Een ereplaats behalen in Gent-Wevelgeam. En laten zien dat ze koersen van 251 kilometer ook prima aankunnen. Mooi om te zien hoor. Brian van Goetem nu op kop van dat peloton. Van schip ernaast met die turbo-benen. De man die ontzettend hard kan fietsen op de baan. En ook enorm hard kan doorfietsen hier op de weg. We zien ook Wout van Aert daar vooraan zitten. Dat zijn toch eigenlijk wel de verrassingen in deze eerste groep. Met nog 7 kilometer te rijden. En een voorsprong van 56 seconden op de tweede groep. Dat zijn er drie Alexander Tof, ik zei het al, de sprinter die probeert bij te komen. Hij had Magnus Koch. Nielsen bij zich van Astana. Ook een hele goede sprinter. En Mikael Valgren. De man die ook ongelooflijk hard kan rijden, dat heeft hij eerder dit seizoen ook al bewezen. Dat zijn de mannen die daar in de achtervolging zitten. Maar 56 seconden reizen met z'n drieën nooit meer dicht op die groep waarin de sprinters en de klassieke renners bij elkaar zitten. En die maken er een bloedstollende finale van met nog 6,7 kilometer te rijden. En weer is Jeffrey Hellings in de achtervolging. Wat is dat toch met hem? Sebas, kan hij het pas als hij de ruimte heeft? Uh, nou, hij is een hele goede coureur in topvorm. Alleen die start loopt niet goed ja. genoeg. Ja, dan kom nou, je best inderdaad. Vaak, in dat middenveld terecht, klopt. Vorig seizoen had hij daar ook al, uh, al moeite mee. En dit seizoen, ondanks het feit dat hij uh, steeds eerste of tweede wordt in alle manches... ...gaat het vooral dan, loopt hij achterstand uh, op bij de start... Nu kwam dus die schuiver daar nog eens overheen. Die valpartij viel terug naar de vijftiende plaats zo'n beetje. Maar de inhaalrace is indrukwekkend. Want in no time is hij opgeklommen naar de vijfde plaats... waarop, daar, waarop hij uh, op dit moment rondscheurt. Twee plaatsen trouwens voor Glenn Koldenhoff. Vijfde dus inmiddels Jeffrey Hellings. En hij heeft de top vier in het vizier. Want de top vier rijdt op dit moment binnen de tien seconden. Of de top vijf moet ik zeggen. Rijdt binnen tien seconden. De koploper is inmiddels een Fransman. Gauthier Paulin, die kwam in... De eerste man is niet verder dan de zevende plaats. Een zandspecialist is hij en kan dus ook op dit circuit. Want het is een behoorlijk zanderig circuit, goed uit de voeten. En hij heeft de leiding overgenomen van Antonio Cairoli, de Italiaan. Hij ligt tweede dan Dessal, de Waal, Fervre, de Fransman en Jeffrey Herlings... op zeven seconden van de koploper. En twee seconden achter Romain Fervre moet nu in de laatste anderhalve ronde... even een klein beetje pas op de plaats maken. Rondertijden gaan iets omhoog. Je ziet dat Herlings eventjes nu, nu die de aansluiting bij de kop van de wedstrijd weer heeft teruggevonden. Eventjes tijd neemt om wat adem te halen, want dat kwam hij als een pijl geschoten uit de boog daar terug in één keer naar voren. En nu blijft hij een beetje hangen op 3-4 meter achter de blauwe machine van de Fransman Romain Fervre. Maar de start, als hij die, die beter onder controle krijgt, die eerste meters als die, uh, uh, al die pk's loskomen in die 450 cc-machines, ja, dan maakt hij het uh, voor zichzelf wel een stuk makkelijker. 17 minuten en ronden nog te rijden. Herlings dus op de vijfde plaats. Goed, om het, uh, het handballen bloedstollend Krijnsgaard te maken. Oh, niet normaal in Eindhoven. 6000 toeschouwers en het was zo even Laura van der Heijden die Nederland op een 21-20 voorsprong zette, van der Heijden dus. En daarna was het weer Hongarije dat toesloeg met uh, Noemi Havra en die, uh, die in deze wedstrijd heel anders en beter speelt dan in de eerste wedstrijd uh, van uh, de, het tweeluik zeg maar, in de EK-kwalificatie tussen Nederland en Hongarije. Het staat weer 21-21. Het publiek het is te horen op de achtergrond. Zij gaat zich laten horen. De 6000 toeschouwers op de hand van Oranje. en Gaat Oranje daardoor beter spelen? Je zou zeggen van wel met uh, goede fase voor Nieke Groot. Die een paar belangrijke doelpunten heeft gemaakt. Abing die natuurlijk de kiepster van uh, Hongarije heel goed kent. Want de topspeelsers, vier van de topspeelsters van Nederland zijn actief in Hongarije. En zo komen er kansen. Zo is het ook snelder in de buurt van de cirkel. En is er weer een overtreding begaan door uh, Hongarije met uh, Dora Hornjak. Die belangrijk was in de eerste ontmoeting. Hornjak om de rand van de cirkel. Daar wordt eventjes, dacht ik, Janik sneller inderdaad vastgepakt. En dan krijgt Nederland een 7 meter worp. Een strafworp voor Nederland. Met Eva Kies die dat goed doet. Nederland benut bij lange na niet alle strafworpen. En nu is het niet te groot. Groot en ah, daar staat ze weer op de goede plek. Daar staat weer die Eva Kies op het goede moment. Op de goede plek en zo betekent het dat het 21-21 blijft. Want ze steekt haar linkerbeen uit en dat betekent dus dat uh, uh, de goal van uh, Groot wordt voorkomen. En zo staat het nog steeds gelijk en beide werden met een speelster minder binnen de lijnen. En nog vijf minuten te gaan, 21-21. Ja, de ene ontknoping naar de andere in de komende minuten. En het hangt erom. Wordt het eerst het handbal of eerst het fietsen, Gio? Nou, dat is een hoor. 3,8 kilometer nog. En Philippe Gilbert die daar uh, zich opoffert voor uh, ja, de kansen van Elia Viviani. De snelle man uit die formatie. Gilbert dus, uh, wat ik al zei, voormalig wereldkampioen. Meervoudig winnaar van de Amstel Gold Race. En wie rijdt daar dan in het wiel van Gilbert? Jan Willem van Schip. Jawel, een uh, ja, renner van Roompot. Die de hele dag al op kop heeft gereden. En nu nog steeds deel uitmaakt van die elite groep. Samen met Brian van Goetem. De twee Nederlanders dus in die groep. Sakan in het midden daar. Die heeft het wiel van Viviani. Viviani nu al gekozen. In deze absolute slotfase van een bloedstollende koers. Matthews daar nog in het wiel. De achtervolgers op 46 seconden. Christophe Kornielsen en Valgren. Die komen er dus niet bij of het moet daar vooraan helemaal stilvallen. Maar als het aan Jules Baer ligt, ligt, nou, dan valt het niet meer stil hoor. Die blijft wel doortrekken in dienst van Elia Viviani. We gaan zo meteen op een hele mooie sprint af. Of is er nog iemand die met dit tempo kan wegspringen uit de eerste groep. Nog even gauw buurtje bij uh, Sebastiaan. Herlings zat uh, binnen, wat was het? 10 seconden van de top 5. En uh, dat zit hij nog steeds Hij rijdt zelf inmiddels trouwens op de vierde plaats. Want hij is Romain Favre, de wereldkampioen van uh, drie jaar geleden... inmiddels voorbij gegaan. En de volgende die hij dan voorbij moet... is de man op de groene machine, Clement Dessal. Zeer ervaren rijder, woont net onder Brussel in Wallonië. Nou, Dessal, daar ziet, als hij nu naar rechts kijkt... ziet hij Herlings al rijden, al springen. Die springt van de ene top van de korte bult op het gedeelte... de sectie waar ze op dit moment rijden, van het circuit naar de andere. Maar moet dan toch heel eventjes het gas loslaten omdat hij niet helemaal goed uitkwam. De strijd om plek 3 is losgebarsten. Dat gebeurt op 7 seconden van Antonio Cairoli die de eerste plaats heeft heroverd op uh, Gauthier Poler. Caroli dus één, Poler twee, er zal nog even, nog even derde met 14 minuten en twee ronden nog te rijden. Maar hij heeft de hete adem van Jeffrey Herlings in zijn nek. Laatste kilometer van Gio. Ja, je kunt de spanning gewoon voelen. Dan krijgen we nog een demarrage ook van een van die rompotcoureurs. Het is Brian Van Groetem die dan probeert weg te springen daar uit die groep. En Gilbert die het gat niet 1, 2, 3 kan dichtrijden. En dan valt er een gaatje naar achteren. Omdat of de benen stil Ja, Gilbert die komt er nog wel aan. Maar die anderen die blijven voorlopig even zitten met nog 2 kilometer te rijden. De laatste twee kilometer in de koers. Gilbert komt in het wiel van Van Groetem. En dan is het belangrijk wat gebeurt daar achteraan. Hoewel er nog steeds wel een gaatje zit hoor tussen het wiel van Van Groetem en de Nee, nu wordt het definitief dichtgereden. En kijken we naar de mannen die daar achteraan zitten. Weten we ook dat Peter Sagan daar zich met de achtervolging bemoeit? Oliver Naesen daar in ieder geval nog bij zit. We kijken ook nog naar een van de mannen. Van, uh, even kijken, Zep van Marken die daar dan ook meteen achteraan springt. Ja, en dan uh, kijken we naar Boerkart. Want die heeft het gat dicht te rijden van de achtervolgers. De knecht dus van Peter Sagan. Sagan is verstandig geworden. Hij doet gewoon geen trap te veel meer. Dat heeft hij verleden jaren natuurlijk vaker gedaan. Terwijl we nu de aanval zien van Greg van Avermaat. Aan de rechterkant van de weg. En uh, die krijgt natuurlijk ook meteen gezelschap van Wout van Aert, Die dan in het uh, wiel meespringt. En dan zien we de rest van het uh, eerste pelotonnetje. Dat er dan ook meteen achteraan zit. Ja, en dan zal het erg moeilijk worden. Worden ...voor die mannen van Rompot, Want uh, dat betekent uh, met die tempoversnellingen... ...dat het heel lastig wordt om dat uh, tempo vast te houden. Ik zie wel van Schip daar nog steeds uh, zitten hoor. Die maakt een ijzersterke indruk. Van Goetem in het laatste wiel van dat uh, eerste peloton. Met nog een kilometer te gaan. Het rode vod is daar. In de straten van Wevegem. En we krijgen weer een demarrage daar vooraan in dat peloton. Met meteen Van Schip die daar dan op dat wiel springt. Hij rijdt een geweldige koers. Ik zei het al, vorig jaar vond hij de Ronde van Drenthe. Maar dat is toch ander bier, kleiner bier dan wat er hier gebeurt. Hier rijdt hij ineens met de grote namen in het internationale profielrennen. Vooraan in een koers. Een echte klassieker. 251 kilometer. Een klassieker waarbij vaak wordt gestreden. tussen de echte sprinters. en de mannen die de klassieke koersen het best aankunnen. Opnieuw een demarage daar. We zien weer een van de mannen van. Even kijken, Education First daar vooraan. Is het dan Van Marken die het probeert? Het is Van Marken die het daar probeert. En dan probeert Quickstep het gat dicht te rijden. En ook Van Marken komt niet weg. Zodat ik denk dat we nu afgaan op de massasprint. Op de sprint in ieder geval. Met 23 man daar die overgebleven zijn. En dan maar eens kijken of Demar daar uit het wiel kan komen. Die zit ingesloten tegen de hekken aan. Maar die komt er dan wel goed langs. Dan kijken we ook nog naar een van die andere mannen die daar mee gaat sprinten. Maar het is Demar. Die lijkt oppermakkelijk daar. Of is het toch aan de linkerkant van de weg. Het is gewoon Sagan. Die daar gewoon naar de overwinning sprint. Sagan die als een duffeltje uit een doosje komt. En hij wint de sprint. Hij klopt alle anderen. Ongelooflijk goed gedaan van Peter Sagan. Die drie keer achter elkaar wereldkampioen is geworden. Maar dit seizoen toch nog een beetje op zoek was. Was naar de juiste vorm. Naar het juiste geluk ook in de koers. En hier wint hij de koers. Hij wordt gefeliciteerd door Stibar. Peter Sagan is de winnaar van gent wevelgem En Sebastian, oh, we gingen naar Krijn. Sorry, ja natuurlijk. Nederland tegen uh, Hongarije. Krijn. Een minuut nog te gaan. Een minuut en 5 seconden. 21, 23 is de stand. En dat betekent dus dat Hongarije op voorsprong staat. Nederland gaat aanvallen. Nederland gaat aanvallen. En Nederland gaat scoren. Dat gebeurt via Nieke Groot. En Oranje doet wat terug in de laatste minuut. Nieke Groot scoort. Ja, zo even was er een ondertalsituatie waarbij Abing twee minuten naar de kant werd gestuurd. En Hongarije leek genadeloos toe te slaan. Maar inmiddels is er nog hoop. Groot, zij is het Nederlands hoop in bange dagen mag je zeggen. Want zij is belangrijk in de slotfase van deze wedstrijd. En ook deze treffer van Nieke Groot is zeer belangrijk. De speelster van Jori. Vanuit Denemarken gekomen. Speelt uh, tegen een aantal van haar ploeggenoten. Kent een aantal van deze speelsters heel erg goed. 22, 23, 29 minuten en 8 seconden. Daar staat de klok op. Dat betekent nog 52 seconden te gaan. Het publiek gaat erachter staan. Nederland op de eerste plaats in de pool. Wint Oranje dan. En dat kan natuurlijk nog. Komt Nederland op 8 punten. En is de EK kwalificatie een feit. En we moeten ook nog anders... Als Nederland niet wint, sowieso die andere wedstrijd in de pool afwachten. Maar Oranje moet het dan in mei gaan doen in de uitwedstrijd tegen Wit-Rusland. Inmiddels uh, wordt er weer gespeeld. Staat uh, een Hongarije op de helft van Nederland met balbezit. Hongarije met Horniak En dan is het weer zoeken naar de linkerhoek. Zoeken naar de linkerhoek. En dat levert ook weer een goal op. Ja, nu heeft Wester haast. Tess Wester heeft haast. 22-24. Ja, die goals vanuit de hoeken. Ze vallen bij Hongarije. Wat Nederland niet voor elkaar krijgt. Dat is druk opbouwen als het balbezit heeft. De omschakeling loopt allemaal weg. Wel prima voor de ploeg van Helle uh, Thompson, maar er wordt simpelweg te weinig druk opgebouwd. En zo komt er nog een time-out aan. Uh, 15 seconden voor tijd. 1 minuut time-out in Eindhoven. 6.000 toeschouwers en de marge van 1 punt. 1 doelpunt in het voordeel van Hongarije. Dus kijk of we een tijdje beetje mee kunnen luisteren met Helle Thompson. Wat ze daar allemaal zegt tegen haar speelsters. You go hard here. Mika, you go hard here. No, you are coming here. Shoot. Fly the line player. This is the chance. Ja, dit is de kans. Dit is de kans die Nederland moet gaan benutten. Ze heeft het bordje bij de hand Daarop staat precies aangegeven hoe de posities zijn rondom de cirkel van Hongarije. Om dat ene doelpunt te maken om op gelijke hoogte te gaan komen. En misschien daar dan nog wel over Hongarije heen te walsen. Maar gaat het lukken? Nederland heeft het aan zichzelf te wijten als het hier niet scoort. Het zou natuurlijk een teleurstelling zijn, want er zijn 6000 toeschouwers in de hal. Nog nooit werd er voor zo'n groot publiek een thuiswedstrijd gespeeld door de Oranjevrouwen. De Oranjevrouwen die een fantastische periode achter de rug hebben met die WK's. Dat succes op het Europees kampioenschap onder meer. En nu een cruciale fase in de wedstrijd tegen Hongarije. Nog niks verloren, want er komen nog twee EK-kwalificatiewedstrijden aan. Tegen Wit-Rusland en tegen Kosovo. Op weg naar het Europees kampioenschap in Frankrijk. Maar het zou zo mooi zijn als het vandaag al gebeurt in eigen huis voor Oranje. Het publiek gaat erachter staan. Nederland heeft balbezit na de time-out. Een achterstand van één punt in het nadeel van Nederland. Één doelpunt dus. En binnen de lijnen onder meer Nieke Groot. En dan zien we dat er een speelster extra staat op de aanvalshelft van Nederland. 22-23... En zo gaat de klok lopen. Met 15 seconden nog te gaan. Groot. De bal gaat naar de rechterhoek. En dan wordt er overgepaast. Is het weer groot. Groot gaat het niet zelf doen. Maar komt er wel een schot. En de goal voor Nederland. Ja. Zo wordt het 23. 23. Met nog 3 seconden te gaan. Wordt er gescoord. door En... Dan is het de vraag, gaat de goal tellen of niet? Of hebben die Franse scheidsrechters iets gezien, een overtreding? Dat moet haast wel, want ook in beeld wordt de score teruggedaaid En dan staat de klok op nul. Nou, eens even kijken bij die scheidsrechters, want de goal voor Nederland wordt niet toegekend. En dat betekent dat er een Hongaars feestje is in Eindhoven. Teleurstelling bij Nederland, want Hongarije ja, doet het gewoon heel simpel, heel erg goed. Nog eens even terugkijken naar dat laatste moment. Als Nederland aanvalt, Nederland de bal heeft. Het overpasen, dat ziet er allemaal goed uit. En dan ja, verdwijnt de bal toch daadwerkelijk in de goal, zou je zeggen. Wat is er aan de hand in de slotfase in Eindhoven? Als Nederland nu de bal overpaast. En nog eens een keer ja, hier onderkant lat de bal in de goal ziet verdwijnen. Wat is het verhaal bij deze goal? In ieder geval is daar het feest bij die Hongaarse vrouwen. Want de eindstand is 22 23 Over dat moment zal nog veel. Worden nagesproken. Want Hongarije wint hier de wedstrijd van Nederland in het Hol van de Leeuw. 22-23 is de eindstad. Nederland verliest in eigen huis voor 6000 toeschouwers. En dus is er nog geen EK-kwalificatie, maar teleurstelling bij Oranje.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 Oud vakbondsman Kees Schelling is op 91-jarige leeftijd overleden. In de jaren 70 werd hij bekend door zijn landelijke stakingsacties voor de FNV. Hij was lange tijd leider van de Voedingsbond. Al vroeg pleitte Schelling voor de invoering van een basisinkomen... als antwoord op de massale werkloosheid van begin jaren 80. Peter Kuipers-Munneke zit hier. Wat voor weer krijgen we het komend, nou, de komende paar dagen? Om daar maar eens mee te beginnen. Nou, laat ik maar met de deur in huis vallen. Het weer gaat er niet op vooruit de komende week. Uh, morgen wordt nog wel een aardige dag. Eerst uh, koelt het natuurlijk flink af uh, vannacht naar, uh, rond het vriespunt. Zelfs een klein beetje vorst in het noorden van het land. Een beetje mist ook hier en daar. Uh, en morgen wordt dus echt nog wel een aardige dag... met uh, redelijk wat uh, zon hier en daar. Uh, in de middag kans op een enkel buitje. En temperaturen uh, van zo'n 8 tot 11 graden... De de temperatuur in het noorden en de hoogste in het zuiden van het land. Maar daarna gaat het echt wat minder worden. De temperaturen gaan omlaag. naar nou overdag 6 tot 8 graden zo'n beetje. Dat is echt cool voor eind maart. Veel bewolking. Op dinsdag behoorlijk wat regen. 10 millimeter of meer op veel plaatsen. Woensdag ook nog een vrij regenachtige dag. Daarna lijkt het weer zich wat te gaan herstellen richting de Pasen. Maar het herstel lijkt niet helemaal fantastisch te worden. Het wordt weer wat zachter. Een graad of 10, 11, 12 overdag. Maar wel wat wisselvallig weer voor de Paasdagen. Oké, okay. dankjewel. Radio 1, NOS langs de lijn. De motoren crossen nog altijd bij Valencia. Sebas in dat uh, rode zand van dit uh, motocrosspark. Nog vier minuten en twee ronden. Hij ligt tweede inmiddels. Jeffrey Herlings. De Sal ging eraan. Hij gaat uh, nou, een half minuutje geleden zo'n beetje gauthier Polaire voorbij. De Fransman. De nummer drie trouwens van de Grand Prix. Vorige week in het zand van Valkenswaard. Ligt nu ook weer derde. Maar kan uh, niet mee met het hoge tempo. Niet meer mee met het hoge tempo op dit moment van Jeffrey Herlings. Die wel zes seconden achter ligt op Antonio Cairoli. Als het zo blijft zoals het nu is. Met Cairoli op 1 en Herlings op 2 gaat de Grand Prix zegen naar Cairoli. Dat zou dan zijn 84ste Grand Prix zegen zijn. Maar belangrijker, en ook voor de spanning in het kampioenschap, dat ze weer gelijk staan. Na drie Grand Prix, duurt nog heel lang. Het seizoen is 20 Grand Prix, telt in totaal 20 Grand Prix. Dit is dus pas de derde. Maar dit geeft wel aan dat we dit seizoen een twee-strijd te zien gaan krijgen. Waarschijnlijk in de MXGP tussen Cairoli en Herlings. Dat zagen we al in de eerste wedstrijden. Nu op dit moment heeft Herlings nog drie punten voor op Cairoli. Maar als het dus zo blijft... zoals het nu is met Cairoli op één... en Herlings op 2 staan ze na zes manches... drie Grand Prix gelijk in de stand. Cairoli heeft zijn voorsprong... ietsje uitgebouwd in de afgelopen ronde. Na zes seconden en drie tiende... van een seconde Om precies te zijn... Herlings heeft drie minuten nog de tijd... plus twee ronden... om dat gat definitief dicht te rijden. Of kiest hij voor zekerheid... gaat hij op safe... en neemt hij genoegen met die twee tweede plaatsen. Het antwoord volgt in de komende... Twee minuten en twee ronden in Valencia. Ja, Krijn, die laatste seconde. Die goal die geen uh, goal uh, was. Wij ja. dachten hier te zien dat er iemand naar beneden werd getrokken. Ja. Ik weet niet wat de officiële lezing uh, is waarom die goal werd afgekeurd. Ja, dat moet dan een aanvallende fout zijn geweest van Nederland. En dan uh, kan dat een, inderdaad een overtreding zijn bij de cirkel. Ik heb me ook zelf even terug kunnen kijken inmiddels op het beeld. Op de rand van de cirkel is er een duel waarbij uh, een speelster van Hongarije in de cirkel valt. Wordt even aan de arm weg uh, vastgepakt. Maar je kan wel zeggen dat Noemi Havra zich heel slim laat vallen op de rand van de cirkel. En dat betekent dus uh, dat er ingegrepen werd door een van die twee uh, Franse scheidsrechters. Een van de tweeling en de goal werd geannuleerd. En geen 23-23 voor Nederland, geen goal van Abbing en dus uh, twee. 29, dat is het uh, verhaal eigenlijk van de wedstrijd. In de slotminuten van het duel werd Nederland uh, dus niet op gelijke hoogte te komen met uh, Hongarije. En dat betekent als we weer naar de stand kijken dat uh, Hongarije nogal alle kans heeft om de pool te winnen. Komt op zes uh, punten door de overwinning op Nederland, net zoveel als Nederland. En dat betekent dus dat Nederland zich nog niet heeft gekwalificeerd voor het uh, Europees kampioenschap eind november van dit jaar. Maar dat moet dan in de komende twee duels gaan gebeuren. Want uh, Wit-Rusland en Kosovo spelen eigenlijk geen rol van betekenis in groep 7 van de EK-kwalificatie. Teleurstelling natuurlijk bij de Oranjevrouwen. Teleurstelling voor de fans, 6000 fans in Eindhoven. Die geannuleerde treffer, geen gelijkmaker voor Nederland. En dat betekent dus dat Hongarije wint van Nederland... in het ja, hol van de leeuw, mag je eigenlijk wel zeggen... met 6000 toeschouwers op de tribune. Wat was het spannend in Eindhoven. Maar Nederland heeft natuurlijk nog voldoende kansen... om zich te plaatsen voor het EK... in de komende twee wedstrijden van de EK-kwalificatie. Ja, en zo gebeurde er van alles zo ongeveer tegelijk. Vlak daarvoor was de finish van Gent Vevelgen met. Peter Sagan Gio als winnaar. En die twee Nederlanders die we de hele dag zagen, die twee roompotmannen... Ja, niet in de top 10. We hebben nog uh, de rest van de uitslagen nog niet, maar in ieder geval niet in de top 10 geëindigd, maar ze hebben wel een geweldige koers gereden. Groot respect voor die twee mannen van Roompot. Brian van Goetem en Jan Willem van Schip die gewoon dus de hele wedstrijd, ja, op een uur na die demarage, of tenminste de kopgroep kwam passen in het uh, tweede uur tot stand, maar die de rest van de wedstrijd gewoon op kop hebben gereden en dan uiteindelijk als enigen van die eerste groep uh, uiteindelijk ook overblijven en met de elite groep mogen gaan afsprinten. Dus echt geweldig goed gedaan. Dikke tranen trouwens bij Elia Viviani. De man die gedacht had dat hij na afgelopen woensdag weer een koers op Vlaamse bodem kon winnen. Toen won hij in de pannen. Nu werd hij tweede achter Peter Sagan. De man die al voor de derde keer nu Gent-Wevelgem heeft gewonnen. En daarmee in een illustre rijtje recordhouders komt. Met Eddie Merckx, Rick van Looij, Mario Cipollini, Tom Bonen en Robert van Eename. Dat is wel heel lang geleden. Maar dat waren de mannen die eerder al eens een keer drie keer eh, die koers hebben gewonnen. Sagan dus op één. Viviani op twee. De Ma als derde Laporte, de Fransman, op de vierde plek. En dan hebben we de busseren naast Trentin, Stibar, Stuyven... en heel knap Wout van Aert op de tiende plaats. Mooie koers, spannende koers... met een ja, eigenlijk wel logische winnaar, toch? Peter Sagan. Zo is het. ook nog bij Sneek tegen Sliedrecht, de vierde set. Ja, spannende wedstrijd, hoor. Dat heeft er vooral mee te maken dat uh, geen van beide ploegen... het echt lukt om de wedstrijd te controleren. We zitten in de vierde set. Het staat 2-1 uh, in sets voor Sliedrecht, maar Sneek staat voor... In de vierde set met 22-18. als nou Sneek niet oppast alleen wordt dit hetzelfde verhaal als in de derde set. Want ook in die set had Sneek een enorme marge. Een enorme voorsprong op Friedrich. maar ze gaven hem toch uit handen. En ook in deze vierde set hebben ze een hele ruime voorsprong gehad van zelfs 10 punten. Het stond 22-12. Op een gegeven moment het werd het 22-18. En nu heeft Sneek eindelijk die service-reeks van Carlijn Oosterlaken doorbroken. En werd het 23-18. Svierdecht pakt weer een puntje. 23-19. Als Svierdecht deze set pakt, dan is het voorbij. En dan heeft Svierdecht voor de vierde keer dit seizoen in de competitie. Gewonnen van Sneek. Maar zover is het nog niet, want Sneek staat er nog altijd beter voor in deze vierde set. 23-19. Dus de voorsprong voor de vrouw uit Friesland. En de service bij Sviedrecht van Lint Thijssen... wordt dit setpunt voor Sneek mee. Want goed gered door diezelfde Lint Thijssen. En dan mag Sviedrecht weer in de aanval. Het is een geplaatste bal van Christy Wolt. Sneek kan uh, dat verdedigen. Lange rally nu. Opnieuw geen punt. Want Sviedrecht houdt de bal in het spel. En dan gaat hij wel raak. Want dan wordt hij binnengeslagen door Carlijn Grijsse Jans. En wordt het 23-20 nogmaals... In herinnering, Rupert. Het stond 22-12. 10 punten verschil was het in die vierde set. Van 22-12 is het nu 23-20. En ook in die derde set ging het dus helemaal fout. Voor Sneek dat uh, voorstond. stond. Ongeveer drie kwart van die set tot aan 18-18. En toen opeens zag dat Sliedrecht langzij kwam. Nu weer een punt voor Sliedrecht. 23-21. Dan is er een voorsprong van 10 punten. Dus als sneeuw voor de zon verdwenen, ze hebben er nog maar twee van over... Van die tien punten voorsprong die Sneek had. Die jonge ploeg. En daar heeft het misschien wel mee te maken. Veel ervaren speels is vertrokken. Aan het begin van dit seizoen. Er zit veel talent. Maar ervaring is zo belangrijk in de Nederlandse competitie. En dat heeft Sneek eigenlijk onvoldoende. Nu weer Boomstra die een bal in het net slaat. Weer een punt dus. Voor Swiedrecht 23-22. We gaan bijna. Naar die gelijke stand toe. En kan Sviedef het dan zelfs beslissen in deze vierde set? Ze leken het al een beetje te hebben opgegeven in deze set. Dat is ook niet zo gek als je tien punten achter staat. Maar Sneek maakt zoveel fouten. Dat ze Sviedef eigenlijk terugbrengen in deze vierde set. Nu dan wel het setpunt voor Sneek. Eindelijk, en de opluchting is merkbaar. Als Anik Siebring de bal binnen slaat, dan is het 24-22 en zijn er twee setpunten. Voor winst in deze vierde set. En een gelijke stand in de wedstrijd. Als Sneek een van die twee setpunten tenminste weet te benutten. De service. Die is van uh, Klaske Sikkens. Aanval van Sfriedrecht. En die bal gaat via de netband raak voor Sviedrecht. En dus wordt het 24-23. Nog één setpunt over voor Sneek. En kijken of ze dat straks kunnen gaan benutten. Vooralsnog dus wel de voorsprong voor de Friese vrouwen. 2-1 in de wedstrijd. In sets voor Sviedrecht. De opmars van Jeffrey Herlings in de eerste manche. Bas stokte hij op de tweede plaats. En nu? Ik denk het nu ook, want we zitten al in de laatste halve ronde. Maar het feit dat Jeffrey Herlings zojuist in de voorlaatste ronde... zijn snelste raceronde heeft neergezet. En Antonio Cairoli, die nog altijd aan de leiding gaat... dat de ronde daarvoor deed, zegt wel genoeg. Allebei gaan ze tot het uiterste in de slotfase. In de stroom in de regen trouwens, want het is keihard gaan regenen. Op dit circuit net ten noorden dus van Valencia... waar Antonio Cairoli nog eens een keer een nieuw vizier tevoorschijn tovert. En als hij achterom kijkt, echt ziet dat hij nog... maar zo'n 2,5 seconden heeft, denk ik, op Herlings. En dan ging met 4 seconden voorsprong deze laatste ronde in. Maar we zitten echt in de laatste sectie van het circuit. Nu nog een gedeelte met hoge sprongen. Maar zo nu en dan, als ze daarvoor de tijd nemen... en de tijd hebben, dan gooien ze de motor dan nog wel eens dwars. Dat doet Caroli nu niet, Herlings ook niet. Caroli zit nog wat achter een aantal achterblijvers. Maar daar is ook de verliezende finussprong. Antonio Caroli wint de grote prijs van Catalonië. Herlings ook al meteen over de streep op andere anderhalve seconde slechts van Cairoli. En hij ging met vier seconden achterstand die laatste ronde in. Maar de Italiaan pakt zijn Grand Prix-zegen zijn 84ste in zijn loopbaan. En door de zegen van Cairoli en de tweede plaats van Jeffrey Herlings... staan ze na drie Grand Prix dit seizoen weer gelijk. Allebei 141 punten in stand om de wereldtitel. Nou, mooi teruggekomen door Herlings. Het volleybal, donkroping ontkroping via de zet snakes, recht, allemaal. Ja, het is toch wel tamelijk bizar wat er nu gebeurt... Want... Er is een matchpoint voor Sliedrecht in deze vierde set. Het staat 26-25 nogmaals. Het stond 22-12 voor Sneek. Maar die geven het volledig uit handen. Eerste wedstrijdpunt dus. En dat gaat gelijk benut worden door Sliedrecht. Na een fout in het achterveld bij Sneek. Op grip, frustratie grip. en woede bij de vrouwen van Sneek. Die iets weggeven wat ze eigenlijk helemaal niet mogen weggeven. Ze doen het toch. En zo is er de zegen voor de vierde keer dit seizoen. In de competitie van de vrouwen van Sliedrecht op Sneek. De setcijfers 28-26. 19-25, 25-22 en in deze vierde en laatste set 27-25. Tot twee keer toe geeft Sneek een enorme voorsprong in het derde en vierde set uit handen. En dat is dan net het verschil. De ervaring is er wel bij Sliedrecht en zij winnen dus in de kampioenspool. De nummer 1 wint van de nummer 2 van Sneek. Eurobeatmix overduidelijk en there must be an angel. Het wordt een spannend seizoen Sebas, in de MXGP. Twee aan elkaar gewaagde mannen die eigenlijk ook een totaal andere stijl hebben. Ja, de ene heeft uh, ja toch. Dat hele constante in zich, ja. dat is de Italiaan, Antonio Cairoli. Ja, ja anders word je geen negen keer wereldkampioen in je loopbaan. Dit is zijn 84ste Grand prix zegen. Alleen Stefan Everts heeft er meer, die staat op 101. En Cairoli wil dat andere record op zijn minst aanvallen van Everts. Dat record van die 10 wereldtitels. En is dus de grote uitdager. Of eigenlijk moet je het natuurlijk andersom zeggen. Herlings is de grote uitdager in zijn tweede seizoen op het hoogste niveau. Van de 32-jarige Italiaan Antonio Cairoli. Maar dan moet de start wel beter gaan. Als ze echt gelijktijdig aan zo'n race als het ware kunnen beginnen. En dan kunnen gaan kijken wie dan de sterkste van de twee is. Het is veelzeggend als je ziet dat Antonio Cairoli... in de zes manches die we hebben gehad nu... dat hij vijf keer de kopstart heeft gepakt. En Herlings moeten ze iedere keer in de achtervolging. Het was veelzeggend dus ook al dat beide rijders... terwijl op dit moment Cairoli uh, gaat plaatsnemen... op het hoogste uh, treedje van het podium. En hij geeft Jeffrey Herlings daarbij. Aardig, zoals die is, de hand. Het was veelzeggend dat beide rijders, dus in de slotfase, hun snelste ronde reden. Herlings en Caroli, allebei 141 punten. Over twee weken gaan we verder in Italië. Ja, en dan uh, toch wel een opmerkelijke zaak. Want de internationale cricketwereld staat op zijn kop. De Australische nationale ploeg heeft zich uh, de hoon op de hals gehaald, door in een testmatch tegen Zuid-Afrika de bal te manipuleren. U hoort het goed. Ja. Dat is tegen de regels, een understatement. Jeroen Smits is voormalig cricketer van het Nederlands team... voormalig aanvoerder ook. Goedemiddag. Goedemiddag. Leg, leg even uit, de bal is gemanipuleerd. Wat hebben ze gedaan? Ja, de, de Australiërs die proberen één kant van de bal... Uh, dusdanige vorm aan te nemen... dat hij uh, uh, niet meer zijn normale baan zou aanhouden... Uh, waardoor ze dus een uh, voordeel zouden kunnen banen. Uh, ja, dat is uiteraard tegen de regels. Dus uh, niet zoals het hoort. En uh, zeker niet wat je verwacht van een Australisch cricketteam. Ja, dat levert gelijk al heel veel vragen op. Uh, ten, laten we met de eerste, eerste maar gelijk beginnen. Hoe doe je dat dan? Ja, er zijn verschillende manieren. Uh, in de loop der jaren, uh, eerst is het heel onschuldig uh, begonnen met snoepjes, kan je dat doen. Uh, met het uh, plakkerig spul met vaseline, dat je dus één kant van de bal heel mooi schoon houdt. Um, maar in dit geval was het wel echt heel, uh, heel bewust. Hij wilde een uh, wat scherper spul gebruiken vanuit het uh, wikken. Dus uh, uh, materiaal om gewoon de bal kapot te maken. Uh, in het verleden is dat ook wel eens gedaan met, uh, met nagels. Dat je met je nagel over de bal heen gaat. Dan kan je hem ook kapot maken. Er is zelfs een paar keer staan geweest. Die heeft het met standen geprobeerd. <lacht> um, dus het gebeurt wel. Maar uh, de Australiërs die hadden altijd uh, daar de grootste mond en de meeste kritiek op. Uh, uh. Als, het, uh, überhaupt, uh, als er sprake van was en als, uh, als het gebeurde. Maar uh, ja, nu staan ze zelf uh, eigenlijk in het middelpunt van de, van de belangstelling opeens... en uh, worden zij beschuldigd van ja. zoiets. Ja, nou, dat, de, de, de vorm van de bal verandert en dus de baan, als je die bal gooit, verandert. Dan de tweede vraag die gelijk bij mij opkwam. Wordt er dus maar met één bal gespeeld? Zijn er niet meerdere ballen in het spel? Ja, dat is een goede vraag. Bij eendaags cricket uh, zijn er meerdere ballen in het spel. Juist om deze reden ook. Of een van de redenen is dat. Uh, bij test cricket is dat niet zo. Uh, je, je uh, Elke keer krijg je een nieuwe bal en dan speel je 80 overs mee. 80 overs, wil zeggen 480 ballen. Uh, en na die 80 overs mag, mag het team bepalen of je met een nieuwe bal gaat spelen, ja of nee. Maar nou, 9 van de 10 keer doet iedereen dat. Behalve als je reverse swing. Dus zo, zo heet dat. Dus dat de bal opeens een andere baan. Zou kunnen afleggen. Nou, Daar heb je wel een paar specialisten voor nodig, hoor, die dat kunnen doen. Um, want het is niet zo uh, gezegd dat als je aan die bol gaat, uh, gaat knoeien, dat iedereen daarmee uh, overweg kan. Dus uh, je moet nog steeds heel goed kunnen gooien. Um, maar jongens, op dit niveau kunnen dat. Ja, en blijkbaar was dit dus niet stiekem genoeg. Hoe kwam men erachter? Nee, dit was een onervaren jongen. <laughs> dat was het eigenlijk. Uh, <laughs> uh, honderden camera's staan er natuurlijk, of nou, ja, dat is misschien wat overdreven, maar er staan veel camera's. En uh, ja, deze jongen die is net uh, zijn carrière begonnen. Uh, ik begrijp het ook echt niet hoe, hoe ze zo dom kunnen zijn. Uh, normaal gesproken zie je dat een wat oudere speler dit doet. Deze jongen die al, heeft net een paar wedstrijden gespeeld. Uh, en die had het zo te zien al eerder gedaan. Maar, maar hoe heeft hij het dan gedaan? Nou, hij had een stukje tape gepakt vanuit de kleedkamer, uh, uh, Een beetje tape. En dan dacht hij van: nou, ah, dan uh, prak, uh, uh, probeer ik daarmee uh, wat sterk uh, spul van de grond te plakken. En uh, vervolgens ging hij uh, ja, in midden van de pitch ging die aan die bal uh, schrijven. Ja, en daar, ja. uh, daar stonden camera's. En, uh, ja. Uh, ja, alles wordt opgemerkt. Die bal wordt gewoon gevolgd. En als het niet de hoofdcamera is... dan zijn het er nog wel een aantal anderen die dat kunnen oppakken. Je praat heel erg in enkelvoud steeds. Was dit dus een individuele actie? Uh, nou ja, achteraf, uh, de, de aanvoerder heeft zijn uh, verantwoordelijkheid genomen. Die zijn nee, de, de, de senioren uh, spelers, dus uh, de leidende groep noemde hij het. En dat is uh, de, de aanvoerder en uh, de visa-aanvoerder. Uh, die stonden erachter en die hadden de jongste jongen... altijd de oh. zaak gegeven van jij gaat het doen. Uh, uh, ja, de, deze, de aanvoerder is ook meteen geschorst. Uh, ja, heel Australië is in uh, rep en roer en terecht... Uh, en ik denk dat dit nog wel een staartje krijgt. Want uh, ik vermoed dat de coach ook wel uh, iets ervan af heeft geweten. En ja. Uh, ja, dit kan wel eens wat banen gaan kosten van mensen. Ja, ja hij moet ook een deel van zijn, uh, van zijn winstpremie geloof ik terugbetalen. is inderdaad uh, geschorst. Er, er gebeurt misschien nog wel, uh, wel wat meer. Uh, even een, uh, een vraag aan jezelf. Heb jij het wel eens gedaan? Nou, nee, ja, ik was wicketkeeper, dus bij mij, oh. ik had al de handschoenen. En, uh, uh, in mijn geval niet, maar natuurlijk heb ik het ook wel eens meegemaakt... dat jongens dat probeerden. Um, maar dat waren echt individuele spelers. Ik zou geen eens weten hoe het moet, zeg ik eerlijk. Maar ik heb het wel eens gezien. Ja, het gebeurt maar hoe groot is dit dan? Op welke schaal gebeurt dit? Nou, Het gebeurt vaker dan dat je denkt. En, en ik denk ook dat het, uh, wat mij betreft, moeten ze het gewoon vrijgeven. Want, uh, Um, kijk, Tuurlijk moet je niet uh, met, met scherpe uh, voorwerpen in een bal gaan, uh, gaan steken. Dat is ook niet goed. Nee, want is het einde dan niet zoek als je het vrijgeeft? Dan, kan, dan mag alles. Wordt ja, maar ja, met tennis zie je ook uh, de ballen worden volgens mij... daar ook om de, om, om de zoveel games uh, veranderd. Uh, met cricket is het net zo. En, uh, ja, Ik ben met je eens, uh, er zit een beetje een, een grijs gebied. Maar uh, ja, wat is wijsheid? Misschien dit is in ieder geval nou, niet ja. goed. Wat is wijsheid? Wat voor straf past hier, vind jij? Ja, de hier valt, uh, dit is een uh, zwaar straf. En uh, dat, dat weten de Australiërs ook. Ze hebben inmiddels ook uh, dik verloren van uh, Zuid-Afrika. Die klap zijn ze niet meer te boven gekomen. Uh, ze verliezen nu met 322 runs. Ze uh, zijn 100 al oud. dus uh, ja, de, de schade is enorm. Uh, behalve een verliespartij. Uh, het aanzien van het uh, Australisch cricket... dat uh, toch echt altijd boven de partijen stond... Uh, ja, dat, dat die... Uh, die status zijn ze nu toch wel een beetje aan het kwijtraken, dus er, er, er zullen harde acties volgen. Ja. En talk of the town dus in sportminend Australië. Ja, zeker, maar ook in de, in de, in de hele cricketwereld. Dit is echt wel groot nieuws. Ja. ja. Goed, dankjewel voor nu. De komende dagen gaan we er ongetwijfeld meer over horen. Uh, Jeroen Smits was dat, voormalig kerkdeur van het Nederlands team. En ook aanvoerder over dus die uh, manipulatie van de bal in het Australische Nationale Team. Ja, het is ook wel spannend toch op een bepaalde manier. Ja, dat heeft wel een verhaal, te verhaal, vertalen ja. naar de ja. sporten die bij ons populair zijn. Wat zou je dan bij voetbal doen? Ook iets met de bal? Het kan hè? Maak maken ze ook soms warm om een vrije trap een beetje. Ja, maar dan ben je niet zo afhankelijk van die baan. Ja, misschien nee. zwabberen. Maar... Ja, het veld misschien. Anders, ja, ja. Wie weet. Ja. Ja. Over voetbal gesproken, straks het laatste nieuws van Oranje. Oh, nee. NTO Radio 1. Op tientallen basisscholen kampen leerlingen en onderwijzers... met gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid. Het is gewoon geen prettig gebouw om in te werken. Had ik het ontworpen, had ik er meer ramen in gemaakt. Ook in dit lokaal. De grote boosdoener, een slecht werkende luchtventilatie... en een beroerd binnenklimaat. Als ochtends vroeg als je al binnenkomt, is het gewoon soms net een sauna. Sommige scholen zijn het zat... en nemen met de bouw van een nieuwe school de touwtjes stevig in handen. Je kan dus ook niet meer blind vertrouwen op adviseurs... en projectmanagementbureaus...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 Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl Vanavond in Over de Rug van de Andes. Kavia's worden ook wel de röntgenfoto's van de Andes genoemd. Omdat ze gebruikt worden om ziektes te lezen. Stef Biemans bezoekt in Ecuador een lokale geneesvrouw. En redt een kavia het leven. Vanavond kwart over acht, VPRO-NPO 2, Over de Rug van de Andes. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Nu in het Krullermuller Museum. De Messenas en de Verversbaas. Een fascinerende tentoonstelling over de artistieke relatie... tussen Helene Krullermuller en Bart van der Lek. De bekroning van het De Stijljaar. Wegens succes verlengd tot en met 13 mei...